Ze hebben bij de gemeente Diemen gevraagd om daar een nieuw clubhuis te vestigen, maar de gemeente heeft dat verzoek afgewezen, omdat het in strijd is met de bestemmingsplannen. De drie mannen die afgelopen nacht na een schietpartij op de A58 zijn aangehouden, worden verdacht van een overval op een vrachtwagenchauffeur. Mannen probeerden in Moerdijk een slapende chauffeur te overvallen en sloegen op de vlucht. Politie herkende de vrachtwagen waarmee de mannen vluchten en achtervolgde de drie op de A58 richting Middelburg. Daar werden de overvallers door de politie neergeschoten, ze zijn buiten levensgevaar. ING laat een beperkt aantal klanten tegelijk toe op zijn internetbankieren dienst Mijn ING. Daardoor kunnen veel ING klanten bijvoorbeeld niet hun saldo opvragen. Ook is het niet altijd mogelijk om online te betalen via iDeal. ING heeft de beperking ingesteld omdat het systeem sinds zondag met problemen kampt. Online bankieren was daardoor de afgelopen dagen soms helemaal niet mogelijk. IEG zegt dat de limiet op het aantal klanten dat gelijktijdig kan inloggen noodzakelijk is om het systeem weer stabiel te krijgen. Wanneer de limiet wordt opgeheven, is niet duidelijk. De Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over het afval in het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. Ze eisen dat de rederij van het schip met een plank komt om de enorme hoeveelheid afval op te ruimen. Uit het schip stroomt bijna zwart water, dat is vervuild met rottend eten. De Costa Concordia had voorraden aan boord voor meer dan 4200 opvarenden. Uit het schip stromen verder schoonmaakmiddelen, duizenden matrassen en meubelstukken de zee in. Het weer van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten droog bij een graad of 6, morgen bewolkt en regenachtig en opnieuw ongeveer 6 graden. Dit was het en dit is René Passet van de ANWB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam en op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als je me mata. als se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.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 Sheets and his day. Yes, yes. Zie For sure You turned your back on love For the last time It won't take much longer now